Commissaris Aronsson wordt flink opgejaagd door officier van justitie Ranelit en begint onze vrienden nu echt goed achter de broek te zitten. En dan rammen ze per ongeluk ook nog eens bendebaas Gerdin onderweg. Wat, wat doet hij nou? Remmen, Benny! Remmen! En tot overmaat van ramp gaat die Gerdin dan ook nog eens niet dood. Waarmee hij overigens het enige Never Again lid is dat zijn ontmoeting met Alan heeft overleefd. In 1948 gaat het allemaal niet veel beter. Iemand die de Amerikanen een atoombom cadeau heeft gedaan, kan zichzelf maar beter niet terugvinden aan de eettafel van Stalin. En zo iemand kan maar beter heel hard zijn mond houden als Stalin hem over zijn verleden ondervraagt. En zo iemand kan al helemaal maar beter niet zeggen wat Alan toen zei. Nadat ik president Truman een atoombom had gegeven, ben ik naar China gegaan. ...om tegen uw goede vriend Mao Zedong te vechten. En daarna heb ik een aanslag op Winston Churchill vereideld. Wat? Zou jij die snor van je nou niet eens afscheren? Nou, zo'n modesuggestie levert je in communistisch Rusland... ...dus een enkeltje hoge rechtshoofd op. Weten we dat ook weer? land 1948 Orde in de zaal Orde in de zaal Allan Emanuel Karlsson Jij bent beschuldigd van het beledigen van onze grote leider. Nou ja, beledigen, beledigen. En vandaag ik, ik... oordeelt een speciale college over jouw zaak. Zij zullen dat rechtvaardig doen. En zij zullen dat wel overwogen doen. Adam Karlsson, hoe pleit je? Onschuldig. Jij hebt onze grote leider niet beledigd? Als ik kameraad Stalin al beledigd heb, heer Lachbaren, dan was dat niet expres. Je hebt hem een kinderachtige aansteller genoemd. Ja, maar dat was omdat hij zich ontzettend aanstelde. En jij hebt de Sovjet-Unie bedreigd met een atoombom. Wat? Nee, dat heb ik nooit. Heb ik echt... Leider Stalin, onze socialistische harten zullen ons tegen alles beschermen. Alan Karlsson, behalve tegen een atoombom. Oh, dat. Ja. Dat is een oorlogsverklaring. Wat ben jij voor een mens. Onze grote leider ontvangt jou in zijn huis. En dit is hoe jij hem bedankt. Jullie grote leider gedroeg zich als een klein kind, zei lachbare. Leider Stalin is de meest briljante heerser ooit. Het volk is dankbaar dat ze onder zijn heerschappij mogen leven. Zonder zijn leiding zou de wereld afgeleiden tot waanzin en barbarij. Eh, toch vind ik het vreemd als u mij toestaat in dat jullie één iemand zo ophemelen. Alle Russen zouden toch gelijk moeten zijn? Sommige Russen zijn meer gelijk dan anderen. Een kapitalist begrijpt dat niet... En zou ik trouwens geen advocaat moeten hebben? Je houdt toch zo van de vrije markt? Je koopt maar een advocaat. Dat zou ik kunnen doen, heel Lachbare... als ik de honderdduizend dollar kreeg die mij beloofd waren. Zat, Chris! Als jij inderdaad onschuldig bent, dan bewijs je het. Hoe moet ik dat bewijzen? Door hier en nu te zeggen dat kameraad Stalin... de beste leider op aarde is. En slimmer dan alle Zweden bij elkaar. Oh. Nou, ja, als dat alles is... Kameraad Stalin is de beste leider op aarde. En? en? slimmer dan alle Zweden bij elkaar. Zo, zo goed. Zie je wel. Jij, meneer Karlsson, jij bent een leugenaar. Wat? Hoe moet het speciale college nou iemand geloven die zichzelf zo schaamteloos tegenspreekt? Maar, u zei net... Alan dat... Emmanuel Karlsson, je laat je nu zien voor wat je bent. Een leugenachtig imperialist. En een groot gevaar voor het moederland... Is dat niet een tikje overdreven? Ik heb misschien de wet gebroken, maar... Nee, nee, nee, nee, nee, in Europa breek jij de wet. In Rusland breekt de wet jou. Heeft het speciaal college een oordeel gevormd? Da. Ja. Achtzijde verdachte schuldig. verdachte schuldig? da. Ja. Ja, ja, ja. Wat? Maar... Het speciale college veroordeelt Alan Karlsson... tot 30 jaar dwangarbeid in het verbeteringskamp van Vladivostok. Zaak gesloten. Maar ik my... voer de gevangenen weg. Welkom in Vladivostok. Rapper. Luister goed. Want ik ga dit niet herhalen. Om zes uur staan jullie op. Ontbijt is kwart over. Jullie werken van zeven. Tot zeven in stilte! Als jullie niet werken, zitten jullie in je barak ook in stilte! Elke overtreding wordt meteen en zwaar gestraft, begrepen! Verkleding ophalen bij die barak daar! Nou, waar wachten jullie nog op! Hé, hey, Jella! Ik zei die kant op, Wat denk jij heet te gaan? Hé! Hey! Deze kant op! Oh, pardon, oh, pardon. Ik had u niet begrepen, zit u? Ja, absoluut. Van het volslagen soort ook nog eens. Met mij valt echt geen land te, be te bezuilen. Mouder! Loop maar met mij mee. Ik ben Alan. Herbert. Herbert? Iemand vertelde me laatst over een Herbert... die door de Russen was ontvoerd. Maar die is geëxecuteerd. Ja, nou was het maar zo'n feest. Dat had ik een stuk leuker gevonden. Wacht even. Ben jij... Ben jij Herbert Einstein? Ja, ik ben bang van wel. Hey! Ik sluit toch wel dit, stel je ratten. Vervelend, hè, zo'n verteller. Wordt het net lekker spannend met al die Russen en zo in die werkkampen, besluit die verteller om ergens anders heen te flitsen. Heel ergelijk... Maar Alan zit voorlopig wel even vast in die Siberische gulag, hoor. En in 2005 gebeurt er ondertussen ook een hoop. Nadat Bendelid Hompje geschiedenis heeft geschreven als eerste zweet... die is vermorzeld door een olifant... zijn Alan en zijn vrienden in hun knalgele verhuisbus ontsnapt. Maar niet zonder eerst Hompies baas Geerdien van de weg te rammen en zwaargewond mee te nemen. Een ambulance betekent politiehugjes... En voor zover ik weet, hou jij niet zo van politie. Ondertussen brengt commissaris Aronsson zijn zoveelste avond op rij door op een deprimerende hotelkamer, wachtend op een gouden tip, dromend van Diane. Sexieu. Zweden, 2005. Tjintje. Dat is een goed beginnetje. En dan wat wijn, dat is altijd fijn. Ik vind zelfs Oké, okay, wij gaan het hier helemaal anders doen. Uh, wat, wie? Wat? Wij gaan het hier helemaal anders doen, Aronson. Want ik heb het net bedacht. Uh, meneer Ranelit, wat doet u hier? Wij gaan het helemaal anders doen. Dat zeg ik toch net. Uh, hadden wij een afspraak? Wat? Een afspraak? Uh, nou ja, ja... Hadden wij een afspraak? Ik bedoel... Denk jij dat alle criminelen rustig zitten te wachten totdat wij een afspraak Omdat hebben? Omdat u hier zomaar... Een afspraak? Jezus, man, een afspraak. Nou, nou, hoe, hoe, hoe, hoe gaat hoe? Wat gaan we het dan doen? Wat? Nou, u zegt we gaan het helemaal anders doen. Hoe gaan we het dan doen? Oh, dat. Ja. Wij gaan Carlsen aanklagen voor moord. Moord? Ja, of doodslag of zoiets. Wacht even, ik ben op zoek naar een arme oude man en die... U... arme oude man die al drie topcriminelen heeft omgelegd. We hebben geen enkel slachtoffer gevonden. Oké, okay, dus er moeten nog wat gaatjes gedicht. Gaatjes? Het lijkt me bewezen dat Carlsen aan de wandel is geweest met het lijk van die skinhead. Uh, uh, Kikker, stikker... Uh, uh, uh, bikker. Uh, en, en bewezen? Hoezo bewezen? Het spoor die dood. We hebben het ooggetuigenverslag van die vogelspotter, toch? Maar... Van die tweede zuurstofverspilling, hoe heet die, hompie, weten we dat hij op weg was naar Carlsen. Nou, sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Die knul is nog te dom om te poepen, dus met een beetje geluk is die ondertussen ook dood. Geluk blijft over nummer drie. Hun baas, Kerdien, die door die arme oude man, hè, van jou, van de weg is geramd. Drie doden, één verdachte. Oh, het net begint zich te sluiten... Wacht jij maar, Carlson. Zeg, het is niet onze taak om zomaar beschuldigingen in het rond te brullen. Waarom moet je dat altijd zo moeilijk doen, Arendson? Geniet jij daar soms van? Bovendien is Carlson nog altijd spoorloos. Ja, omdat jij je werk niet doet. Maar zij me eenmaal hebt opgesnoord, dan raam ik er zo een bekentenis werken. Die oude geit is vast zo nieuw als een kapstok. Meneer Raneleed. En anders lullen die andere losers elkaar wel klemmen. Kruimelt die zijn snackbaar eigenaar in een of andere oude teef. Hoe lang houden die het vol, denk je? Oh, wij komen eraan, meneer Turk. Meneer Ranenleed, u bent officier van justitie. U wil gerechtigheid, geen hetzen. Die dingen kunnen samengaan. We zijn hier om de waarheid te achterhalen. Ik huh? ben hier, Aronson, om Karlsen aan de hoogste boom te nagelen. Wat is hier aan de hand? Ik, uh, ik ben misschien een beetje benaderd door uh, een uitgever. Uh, u wilt een boek schrijven over een zaak die <laughs> nog loopt? Nee, tuurlijk niet, man. Ik ben geen idioot. Ik wil deze zaak zo snel mogelijk afronden... zodat ik dat boek kan gaan schrijven. Van slachtoffer naar slachter. Het verhaal van... Alan Carlson Ka is geen moordenaar. Nou, dan is er altijd nog doodslag, dood door schuld... bescherming van de misdadiger, grafscherder... Onze baan is, meneer Raneliet. Om de waarheid te achterhalen. Niet om iemand te veroordelen voor uw plezier. Ik dacht dat u zo professioneel was. Oh, meneer wil over professionaliteit praten. Ik hang tenminste niet elke avond kacheltje lam in de kroeg. Hm. Deze hele zaak te verraden aan elke dronkelap die het maar horen wil. Professioneel, ik ben hartelijk een professioneel, verdomme. Ik, ik ben alleen spuugzat dat alle aandacht altijd maar naar die grote criminelen gaat in plaats van naar mij. Wij zijn de helden. Maar nu niet meer, oh nee. Ik oh, wil nee. dat u mijn kamer verlaat. Hoe zal ik het boek noemen? Opa opgepakt. Ja? Of, uh, de bejaarde boef. Op boeven, maak ik er een serie van. Mijn kamer uit. De grijze grapper, dat kan ook. De grey haired gangster, noemen ze dan in Engeland, hè? Ranenlied, opkrast! Jezus man, ik ben al weg. Doe rustig. Kan okay, jij willen? Ik heb met een minibar. Daar is de deur. De senior Snowdard. Op schat uit, verschurkt. Nou ja, schelm. Ja, schelm. Als het maar alleen altijd... <lacht> Wat verdwijntrucs betreft is dit niet de meest geslaagde ooit. Niet alleen rijden Alan en zijn vrienden rond in een knalgele verhuisbus met vier ton aan olifant achterin. Maar als klap op de vuurpijl hebben ze ook nog eens de bendeleider van Never Again zwaar gewond in hun achterbak liggen. Het is zoals het is en het wordt zoals het wordt. De Vesjöta-vlakte, Zweden, 2005. Zo, zo. Lekker optrekken heeft die broer van jou. En dan loopt hij alsnog te miepen dat jij jullie erfres hebt opgesnoept. Misschien moeten jullie maar even in de bus blijven wachten. Jullie hebben het aan de telefoon gehoord. Bos is niet bepaald de makkelijkste. Ook qua dat hem er nogal lijkt te haten en zo. Dikke kans dat hij ons van zijn erf afjaagt. Succes, Benny. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Het is je eigen broer. Benny, je eigen bloed. Niks. Aan Dag, de hand. broertje. Hé, hey, bossen. Hi, hé. Hey. Alles, eh... Uh, alles kids. Lang niet gezien, hè? Nou. Mooi huisje heb je. Um, Luister, broer. Geef aan ieder die iets van je vraagt... en eis je bezit niet terug als iemand het van je afneemt. Wat? Lucas 6, vers 30. Ik dacht niet dat ik jou ooit nog eens zou zien, Bonnie. Benny, nee, weet ik. Het spijt me. Ik heb je 3 miljoen kronen hier, bossen. Die zijn sowieso van jou. Daar heb je recht op. Als je ons alsnog weg wil sturen, dan gaan we weg. Maar ik hoop dat je gastvrij genoeg bent om ons te helpen, want... we zitten heel erg in de problemen. Bossen. Broer? Laat ieder... Zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Uh, Corinthians 9, vers 7. Uh, gaat alles wel goed? Ik heb een aantal vragen. Afhankelijk van jouw antwoorden zullen we zien hoe gastvrij ik ga zijn. Allereerst dit geld. Zijn jullie daar op een eerlijke manier aangekomen? Nee, natuurlijk niet. Zit de politie achter jullie aan? Niet alleen de politie, maar ook een criminele bende. Vooral een criminele bende. Mooie bus. Oh, dat ja, dat, uh, dat is een lang verhaal. Waarom is hij ingeduikt? We hebben een bendelid gerand. Dood? Helaas niet. Hij ligt achterin met genoeg verwondingen om een medische encyclopedie te vullen. Hm, jullie hebben hem meegenomen? We hebben hem meegenomen. Heel slim. Ik kon hem niet zomaar achterlaten. Bijna dokterzeten. Nog meer dat ik moet weten? Het kan zijn dat we nog een paar bendeleden hebben vermoord, maar alleen omdat zij per se hun 50 miljoen kronen terug wilden. 50 miljoen kronen? Oh ja, we hebben 50 miljoen kronen. Dat is alles. Dat is alles. Oké, okay, nou, we eten vanavond gegrilde kip met aardappels. Dat menu staat al vast, dat ga ik dus niet meer lopen veranderen. Uh, is dat een probleem? Geen probleem. Nou, in dat geval welkom op Klokragaard. Bonnie. <laughs> Benny. Ah! Verdomd schappelijk van je bossen. Ik zat mijn de balzak toch een potje in mijn broek te scheiden... dat we geen onderdak zouden vinden. Dit is Julius. Ja, één regel, Julius. Ja. Er wordt niet gevloekt in mijn huis. Uh, oh, mijn uh, welgemeende excuses, kerel. Maar misschien moet Gunilla dan maar helemaal de mond houden. Wat zeg je? Wat zegt hij? Mijn mond houden? Dat bepaal ik je zelf wel. Uh, Goddomme, wat is die kutkoffer zwaar? Deze liefstallige dame is Gunilla. Ah, uh, en tot slot... Mijn hemel, broertje, met z'n hoeveel zijn jullie er uh, zorg, Ik ben de laatste. Als je Sonja niet meerekent... Tenminste, Sonja, wie is Sonja? Wat was dat? Dat was... Uh, uh, uh, dat was een soort van... Uh, een soort van een beetje een olifant. Nou, zullen we dan... Wacht, aan? Wacht, wacht, wacht. Wacht even. Onderdak voor jou en je vrienden zijn. niet onderdak voor jou, je vrienden en een half circus. Sonja is geen circus-olifant. Ze is lief en gevoelig en intelligent. En ze kan heel goed zitten. Ja. Alsjeblieft, broer. Wie zich bekommert om een vriend in nood... toont zijn eerbied voor de ontzagwekkende. Job 6, vers 14. Uh. Het, het boek van Job... Uh, uit, het, uit het Oude Testament? Hè? Ik bedoel dat jullie mogen blijven. Oh. Ah! Uh. Yes! Bedankt, oh. Bosse. Je helpt ons ontzettend uit de brand. Barry, ik dacht dat die broer van jou zo'n lompen was. Ja, dat dacht ik ook. Jongens, jongens, heel even wacht hoor. Wat moeten we met onze gewonde bendebaas doen? je hey, wil geen uh, crimineel in huis. Maar wij zijn ook. Geen echte criminelen. Oh. Maak je over hem maar geen zorgen, Julius. Die wordt voorlopig niet wakker. Beloofd. Ondanks Bennys angst lijkt broer Bosse een stuk aardiger dan verwacht. En nu ze hem zijn 3 miljoen kronen hebben gegeven, lijkt hij zelfs niet langer boos te zijn over die erfenis die Benny volledig heeft opgestudeerd. Eindelijk kunnen Alan en zijn vrienden ontspannen. Terwijl bendeleider Gerdin nog altijd bewusteloos in hun verhuisbus ligt... en de koffer met 50 miljoen kronen vergeten in een hoek staat... praten ze bossen bij over hun avontuur. En dat is heel in het kort wat er gebeurd is. Het was niet allemaal de bedoeling. Het eigenlijk was bijna niks de bedoeling qua, nou ja, qua sterfgevallen en zo. En, en die bikker die ligt dus nu... In, in een zeecontainer. Op weg naar Addis Ababa. En Hompie? Dat uh, weten we dus niet. Nadat Sonja op hem is gaan zitten, zijn we hem een beetje kwijtgeraakt. Ja. ja. Maar hij was wel echt morsdood, ja. hoor. Geen zorgen. Hmm. Nou, zal ik maar gaan koken dan? Wat? Koken, Bonnie? Benny. Met die dode dan? De bende, de koffer, vind je dat niet erg? Ja. We hebben wel de wet gebroken. Ach, de wet roept vaak één ding, terwijl de moraal iets anders zegt. Hier, dat zeg je nou ook altijd. En zoals Matthäus zei, waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder... ...terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Dat zeg ik dan weer nooit. Soms moet je de wet even aan de kant schrijven, broertje. Dat begrijp ik best. Dank je, bossen. Een beetje zoals jij met die erfenis hebt gedaan. Sorry? Benny, Benny. Nou ja, als je het hebt over dingen die eigenlijk niet kunnen. Wat ik deed was puur legaal. Oh, legaal. Benny, wil je alsjeblieft... Ja, uh... ja legaal, ja. Ja? Dat snap jij niet, omdat jij geen advocaat bent. Uh, jij ook niet. Nee, maar wel bijna. Ja, omdat jij mijn hele erfenis hebt opgemaakt aan dat gestudeer van je. Ik heb jouw erfenis opgemaakt omdat jij mijn nieuwe motor had vernield. Ik had jouw motor vernield omdat jij stopte met die ja, lastgeel. Ja, Ja, omdat jij me de hele tijd liep te zieken. yes. Nee. Uh, zie je nou wat hij doet? Je broer heeft ons in huis genomen. Ja, om tegen me te kunnen schreeuwen. Nou moet je even heel goed luisteren, Benny, want ik ga er maar één keer zeggen. Iedereen zwaar dicht. Uh, jongens, wie is dit? Eh... Uh, dit is ons gewonde bendelid. Jij zei dat hij voorlopig niet wakker zou worden, Bonnie. Benny, uh, ja, dat dacht ik. Heb jij daar nou geneeskunde voor gestudeerd? Zie je wel, nou begint hij gewoon weer. Muilen dicht! En de tip voor de volgende keer, mietjes. Geen pistool in het handschoenkastje ah. laten liggen. Hé, hey, laten we hier gewoon even over praten, man, hè? Jij en ik, twee dieven onder elkaar. Ah, Goed, oké. Okay. Goed punt. Hadden jullie me naam maar dood laten bloeden, hè? Tegen de muur, stelletje Snikkels, tegen de muur! Die koffer daar, die is van mij. Die ga ik dus zo weer meenemen. Misschien zijn sommige van jullie dan nog in leven. Dat hangt een beetje van jullie zelf af. Kunila, als we nou doodgaan, dan wil ik dat je weet dat... Ja. Dat, dat... Ja. Dat... dat ja. Dat... dat ja. Ja. Dat, dat, God, de, de God, Benny. dat je een zomerzon bent voor mijn ziel. Oh, Benny. Een zomerzon voor... Ja, jou schiet ik dus als eerste dood. Wacht even, wacht even, beste man. Wacht even. Inderdaad, die koffer is van jou. En ik zal het maar direct toegeven. Er ontbreekt een paar miljoen. Wat? Ja, heel vervelend. Maar het goede nieuws is dat je het geld ook niet meer hoeft te delen. Ja. Waar heb jij het over, anushaper? Jouw twee conculega's zijn door allerlei omstandigheden helaas om het leven gekomen. Hobby en, en, en Bicke zijn dood. Ja. Yeah. Maar d, d, dat zijn de enige mensen die ik ken. En nou is het klaar, hier schild ik jullie allemaal stuk. En jou als eerste met je zo en dan jou, Karlsson. Jij bent meer dan genoeg alleen bezorgd. En dan een rode wijf die net moet. en tot slot... Wacht eens even. Bossen? Bosse, bluf? Be ben jij dat? Hmm, wat? Uh, uh, sorry, maar wie wie? Ben... Ganef, Ganef Gerdin, ja. Maar Bos, bossen. bossen, kom Godverdomme in mijn armen, man. De bossen! oh! <laughs> <laughs> uh, wat gebeurt hier? Ganef, hoe is het met je? Bosse, ik, de, de, ik, de, ik, ik. Oh, oh. <lacht> uh. Eh. Is hij dood? Volgens mij is hij flauwgevallen. Flauwgevallen? Hij heeft behoorlijk wat bloed verloren. Het lijkt erast op dat we ook dit weer gaan overleven. Ja, maar jij hebt wel het een en ander uit te leggen, broeder lief. nog steeds een flinke hersenschudding. Ik heb er een dubbele dosis morfine ingespoten. Dus tot de ochtend slaapt hij gelijk een blommetje. Mooi. Nou, dan kunnen we eten. Ik heb kip à la bossen voor jullie. En dat mag gewoon met de handjes gegeten worden. Zoals de heer het bedoelt heeft. Wat voor de rolmop zat ziet het er lekker uit, Bosse. Oh, excuus, bossen. Nee. Wat? Bidden. Wat gebeurt er? Bidden. Oh, oh. Heer, dank u voor deze spijs. En dank ook dat u mijn broer Benny en mijn oude vriend Gerdy naar mij geleid heeft. En ook dank... Voor de vreemde vrienden van Benny, waarvan ik nog niet zo goed weet wat ik ermee aan moet. Amen. Amen. Amen. Weet je zeker dat hij niet echt blijft slapen, Pinnen? Heel zeker. En zijn pistool? Veilig opgeborgen. Het is in feite een fijne kerel, hoor. Nou, fijne kerel die probeert ons net of neer te schieten. Ja, hoe zit dat eigenlijk, Bossom? Ken kan je, kan je die gek? Ja, zeker. Ja. Gerry en ik waren vroeger zakenpartners. Zakenpartner. En beste vrienden. Nou, oh, leuke vrienden. Nou, ja, we hebben elkaar jaren niet gezien, daarom herkende ik hem eerst ook niet. Wat is samen een bedrijfje in levensmiddelen? Jij hebt samengewerkt met de man die ons dood wilde hebben. Gods zijn ondoorgrondelijk. gek bedoel je? Nou, ja, die ene keer verkochten we zuur haring, dan weer bietensap, meloenen, dropveters, vla, van alles. Een keurig bedrijfje was het. We deden alles volgens de regels. Alleen Gerdin vond volgens de regels veel te veel gedoe. Nou, Hij vond het anders geen gedoe om ons hier dood te komen maken. Gerdin wilde sneller en vooral makkelijker meer geld verdienen. Nou, dat is een goede eigenschap. Nou, op een gegeven moment zaten we in de Zweedse gehadballen. En dat liep hartstikke lekker. Maar Gerdien vond het nodig om achter mijn rug om een deal te sluiten met een of andere Ronnie. Want via Ronnie konden we Zweedse gehaktballen laten importeren uit de Filipijnen. Dat klinkt een beetje als een omweg. Ja, maar wel een goedkope omweg. Hè? De ballen in kwestie waren behandeld met formaline... zodat ze niet drie dagen goed bleven, maar drie maanden. Of langer. Afhankelijk van hoeveel troep je erin zat. Ik heb wel iets gelezen over een hamburger van McDonald's... die na een jaar nog steeds niet begon te zijn ja, ja, ja. Dat heb ik ook wel eens gelezen. Want hebben jullie toch veel dezelfde interesse... <Sapstitie> wat? Hè? Wie? Jij, een Gunilla. Hoezo? Ja, klopt. Valt jou dat ook op, Julius? Eerst weten ze allebei van alles over olifanten, en nou weer van alles over McDonald's. Oh ja, nee, ja. Dat, uh, ja, dat, uh, dat valt wel op, ja. We zijn bijna dezelfde persoon, toch, Benny? Hé, wat? Ja. Ik, euh, nee, dat, ik, nee, dat. Ik, nee, ik heb. Ik, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat. Dat, dat, dat, dat. Benny en ik vinden elkaar leuk. Ik, ah. Ja met die ballen, die ballenbossen. Ja, die ballen, ja. Gerdin had helemaal zin in zijn Filipijnse avontuurtje met die Ronnie, want Ronnie had gouden ballen. Maar, ik heb de betrouwbare weg gekozen met de voorschriften van de Heer voor ogen. Psalm 119, vers 30. We moeten niet voor God willen spelen, ook niet wat betreft gehaktballen. Zeker hè? niet wat betreft gehaktballen. Juniva maakt hele lekkere ballen. Klopt. Gerning koos een ander pad. Ik, ik geloof dat hij de ballen meteen links liet liggen en fulltime overvallen werd. Oh, hemel. Wat nou als dat geld in de koffer niet uit het criminele circuit komt, maar. van een bankoverval is? Dat we geld hebben van onschuldige Zweden. die. die nu niet meer op vakantie kunnen, omdat wij er verhuisbussen van kopen. en muislirepen. Alleen jij koopt de muislirepen van Benny. Wij vinden die allemaal niet te hakken. Moeten we niet. Nee, Benny, nee. We gaan niet naar de politie. Er is nu iemand die zijn zoontje geen duplo die de tuin kan geven voor zijn verjaardag. Omdat de bank geen geld meer heeft. Een bank gaat niet failliet van 50 miljoen missende kronen, Benny. Dat hebben ze gewoon los in een achterzak zitten. Het is niet ons geld, Julius. Wij gaan niet naar de politie. Gooi je er maar in, Alan. Het is zoals het is, en het wordt zoals het wordt. Gods bedoelingen gaan alle verstand te boven. De politie is al naar ons op zoek. Dus als ze ons vinden, dan moet het zo zijn. En zo niet, dan toch. Juist. Yes. Je hebt geluisterd naar... De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween. Van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Kajus. Je hoorde onder meer... Erik van Muiswinkel. Joop Keesmaat. Bas van Werven.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 Anne Lichthardt en Marlies Cordia, de Hoorspelfabriek. Deze bnn productie kwam tot stand dankzij de NPO. Volgende week, deel 17. Of luister dagelijks om 5 voor 1 naar de Nieuwsbv. MUZIEK